In Pakistan is een dijk bij het grootste zoetwatermeer van het land doorbroken om er water uit te laten. Het had namelijk een gevaarlijk hoog niveau bereikt. De 100.000 mensen moesten hun huis verlaten, maar volgens de autoriteiten zijn hiermee meer evacuaties en slachtoffers voorkomen. Sinds juni wordt Pakistan geteisterd door natuurgeweld. Op dit moment staat een derde van het land onder water. De directeur van het circuit van Zandvoort, Van Overdijk... kijkt na de overwinning van Max Verstappen tevreden terug op het weekend. Hij zei, dit is waar je vooraf op hoopt en voortekent, maar niet op rekent. Verstappen won vandaag, net als vorig jaar, de Grand Prix van Nederland op het circuit. Ruim 100.000 fans keken toe en volgens Van Overdijk heeft iedereen zich prima gedragen. Alleen de rookbommen die gisteren tijdens de kwalificatie werden afgestoken... en op de baan gegooid, zijn een van de evaluatiepunten. In de Eredivisie heeft Vitesse op bezoek bij FC Groningen... de eerste overwinning van het Eredivisie-seizoen binnengehaald. Het werd 0-1. En eerder vandaag won AZ van FC Emmen. Daar werd het 0-3 in Emmen. De wedstrijd tussen Heerenveen en NEC in Friesland is geëindigd... zoals die begon met 0-0. En RKC versloeg Excelsior met gemak. Het werd 5-2 in Waalwijk.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 Zin in, zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. GFM. Met nu jouw keuze, ZFM. Typisch Lammens met Ger Lammens. Herinnert u zich deze nog? No, no, no, no. Hello. no, no, no, no. Take it all Welkom lieve mensen in de 53ste editie van Typisch Lammens. En vandaag ga ik er weer een hele speciale aflevering van maken. We gaan iets geks doen. Als kind was ik verknocht aan de zeezender Radio Veronica. En op zaterdag sloeg ik geen top 40 af. Ik was een grote fan van de presentator Lex Harding. Daarom draai ik vandaag alleen maar hits uit die Veronica top 40. En dan wel uit de lijsten van de Zeezendertijd. En dat was van 1965 tot het einde toen het schip moest zinken in 1974. We begonnen vrolijk met de Scorpions en hallo Josephine. En we gaan klanten van de ene hit op de andere... zoals Joost de Draaier van Veronica altijd zei. We gaan snel naar de meeste trompetist Nini Rosso... en het legendarische Il Silencio, de stilte. Dit is 1, Vijftig hier. Met een schip op plezier. Dit is in Nicht-Engeland, een wagen op zee. De stilte van Nini Rosso. Wat een melodie, wat klonk die vaak over de Noordzee vanaf die hoge zendmast. We gaan helemaal in de veronikasfeer van die top 40 van Lex Harding. Zoals met Sandy Shaw. Die kennen we allemaal van Puppet on a String. Dat zong ze op het Eurovisie Songfestival. En ze werd beroemd omdat ze op blote voetjes zong. En het was heel... Uh, merkwaardig in die tijd als iemand dat deed. Toen deden ze niet zulke gekke dingen. En gek genoeg is Sandy Show later een schoenenmerk begonnen. Hoe gek kan het lopen in een leven? We luisteren niet naar Donner String... maar naar een ander top 40 nummer namelijk Long Live Love. Goud van Ger. Venus must have heard my plea. She is in someone along for me. I have waited a long Mensen, in de lente van 1964, dat is lang geleden, speelde Roger McQueen in een volkcafé, namelijk de Troubadour in Los Angeles, nummers van de Beatles. Hij zong alleen maar covers en hij werd op een avond gadegeslagen door Gene Clark, een bekende muzikus die hem voorstelde om samen een duo te vormen. Dat hebben ze gedaan in 1964 al en ze noemden zich de Jet Set. Maar toen kwamen de Beatles op en de Beatles, dat betekent vertaald de Kevers en toen dacht. Ze we nemen ook een diersoort als naam. En toen noemden ze zichzelf de Beurts Met alleen de spelling en afwijkende klinken: de beurts is met Y. goed idee. <middels> Luister mee naar Veronica. Yeah Chris Andrews die maakte zijn eerste tv-optreden al in 1959. Hij schreef tussen 1963 en 1965 heel veel liedjes voor Sandy Shaw... die we zojuist hoorden met Long Live Love. Als zanger had hij in 1965 zelf succes met de single Yesterday Man. En die gaan we zo draaien. Hij woont een deel van het jaar op Mallorca. En een deel van het jaar in het stadje Selm. Op Noord-Westfalen, Duitsland. Hij is getrouwd met Selma. En uh, die heeft een Duitse uh, ouders. En uh, werd ook zijn manager. Hij heeft zelf ook de Duitse nationaliteit aangenomen. Zonder de Britse te verliezen. We gaan luisteren naar Chris Andrews. Yesterday, man <laughs> En het afgestemde <laughs> een zo'n plaat. Dat had je in die plaatjes vroeger. Als je net afgestemd bent, we draaien alleen maar liedjes uit de top 40 van de tijd van Radio Veronica van 1960 tot 1974. Dus allemaal gouden oudjes. Allemaal goud van Ger. We gaan naar The Motion, dat was de bekende Haagse nederbeatband. In 1964 meen ik opgericht door Henk Smitskamp, basgitaar Robbie van Leeuwen op gitaar en Rudy Bennett als zanger. De band werd al in 1970 opgegeven... maar had een aantal hele mooie liedjes... zoals het mooie Wasted Words. Nog een kopje koffie, meneer Lammers.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 Dit is in 19, een wagen op zee. Vijftig zijn we hier, met een schip plezier. Dit is in 19, een wagen op zee. ...naar de Veronica Top 40 vanaf zee. De zeezender op de 192, goed idee. Mensen Herbert Elpert, die kent u niet, maar wel Herb Elbert Dat was zijn artiestennaam. Was geboren in 1935, was een Amerikaanse trompetist, arrangeur en producer. En werd geboren als tweede van drie kinderen... ...van een Russische vader en Hongaarse moeder. En op zijn achtste verjaardag kreeg hij een trompet. En daar was hij niet meer van af te slaan. En het leuke was... Die vader zong, die moeder speelde op de piano en zijn twee andere kinderen zongen. Het was één groot feest daar in die familie. We gaan luisteren naar Herb Elbert en de Tiguanabras en This Guy's in Love with You. Van heer we hadden eerder Nidi Rosso en Il Silencio... een hoog trompetgehalte bij Lammens vandaag, hè? Ja, ja. Benno, hou je er wel van? Ja, lekker, ja. Veel koper, veel koper. Ja. Mensen, de kings, dat was Engelse rockgroep... opgericht in 1963 met singer-songwriter Ray Davis... zijn broer, de lead gitarist en zanger Dave Davis... en bassist... De nummers uit hun beginperiode waren toonaangevend voor de rock en roll in het midden van de jaren zestig. Met prachtige albums die ze hadden en hoog stonden ze aangeschreven bij fans en muziekcritici. De Kings zijn een well-respected man. up in the morning goes to work at night.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 Is een heel man weekend, Dat is lekker uit. Radio Veronica.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 Mijn opa, mijn opa, mijn opa, In heel Europa was er niemand zoals hij. Mijn opa, men opa, mijn opa, En niemand was zo aardig voor mij. In heel Europa, men hele... opa, mijn opa, opa, zo iemand als hij. In heel niemand Europa. zo aardig De voor mij, mijn opa. Als ik me verveelde ging ik altijd naar hem toe. Hij verzond een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk af rollen en mijn opa was de dijk. Detectivisch spelen en mijn opa was het lijk. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. In voor niemand zoals hij, mijn opa, mijn opa, mijn opa, en niemand was zo aardig voor mij in heel Europa, hele Europa, Europa mijn alweer zo iemand als hij.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 Niemand zoals hij, mijn opa, mijn opa, mijn opa. En niemand was zo aardig voor mij in heel Europa. Aardig, niemand zo aardig als, aardig als hij, mijn alpaca. Wat? Veronica? Nee, het is niks, jongen. <hij> Geldammers is ook niks. He. Ja, zuster, nee, zuster, geschreven door Annie M. G. Smeed met Hattie Blok. Als de onvergetelijke zuster Clivia met het Gronings accent hoorden we samen met Leen Jongwaard in een rijtuigje zongen ze dat. Mijn opa. We gaan naar de tremolos, Een oude. En uh, als Brian Poole en de Tremolo's hadden ze in Engeland in 1961 al een hit waarvan Do You Love Me uh, de eerste plaats van de hitparade uh, bereikte. Maar toen het succes kwam, het grote succes, toen boten het die meer tussen de leden van de begeleidingsband en hun voorman. En gingen ze in 1965. Elk eigen weg. Brian Paul verdween in, in de anonimiteit. En de andere tremolos die timmerden nog steeds aan de weg. Hier kwam de sun. The Beatles, The Hood, The Who, Froco, Hero, Simon O'Gard, Van Spencer Davis Group, The Walker Brothers, The Four seasons. All Your Golden Oldies on 192. Veronica Dream Members. Had ik pianoles en ik vond het allemaal een beetje ingewikkeld met die notenbalken. En daardoor rende ik op de piano vaak boogie woogie muziek. Dat ging makkelijk, hè? Taan, taan, taan, taan, taan, taan, taan, taan, En dat leerde ik van Rob Hoeker, tenminste van zijn LP's. Dat was de boogie woogie pianist. bekend geworden door het Loostrechts Jazz Concours te halen in 1960. En hij uh, verzamelde groepen muzikanten om zich heen, informaties, uh, informaties als de Rob Hoeken Rip and Blues Group en Rob Hoekes Boogie Woogie Quartet. What is soul? Goud van Ger. Kenzie, dat is een pseudoniem van Philip Wallach Blondheim, zo heette die. Hij is al overleden in uh, augustus 2012, deze Amerikaanse zanger. Hij werd het bekendst met zijn hit San Francisco. Dat was de hoofdstad van de hippie tijd in de 60e jaren bedoel ik. En uh, hij zong Be Sure, some, to wear some Flowers in Your Hair in 1967. Weet er zeker van dat je bloemetjes in je haar doet. Ja. Want dat deden de hippies. No peace, vrede en bloem in je haar. Zou nu weer kunnen in deze tijd. San Francisco. mensen krijg ik er weer meer luisteraars bij en niet alleen door de stations maar doordat er ook stations bij komen en zo is afgelopen week Zandvoort erbij gekomen welkom Zandvoort, ik zou willen zeggen welkom Bentveld, welkom Aardenhout welkom Haarlem we zijn daar in die regionen, gewoon in de eten, op je autoradio... of op je transistor op het strand, te horen. Geniet maar van de Gauwauwe vandaag een speciale aflevering... met alleen maar top 40's uit de zeezendertijd van Veronica. Zoals Carrie Puckett en de Union Cap. Daarvoor heten ze de Union Cap featuring Carrie Puckett. Afijn, een van hun grootste hits was Young Girl. Typisch Lammens. Oh ja, typisch Lammens. Ja.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 een speciale verzoekding op? Oh nee, strakjes. Oh. strakjes. oh, op verzoek krijgen we nu in ieder geval van Hattie Smit uit Scheveningen via Den Haag. Ze zegt, ik luister altijd via Radio Centraal Den Haag naar je en wil je voor mijn vriend Dennis... die prachtige plaat van Louis Armstrong draaien, namelijk What a Wonderful World. En natuurlijk doen we dat. Hallo! Hallo, hey! hey! to myself Sell. nummer. wat een wonderful world. Sir Cliff Richard gaan we naartoe. Gebeur, geboren als Harry Roger Webb. En uh, in 1940 is hij al geboren. Hij werd geridderd in 1995. En uh, hij koos toen zijn artiesten namens Cliff Richard hij is geboren in India trouwens. En uh, hij had zijn laatste nummer 1 hit in Engeland met de Millennium Prayer. Hij heeft eigenlijk vanaf de 50e jaren hits gescoord in alle hitlijsten die je maar kunt bedenken. We gaan luisteren naar het vrolijke voor alle jarigen vandaag. Congratulations. het u zich deze nog? No, Celebration You Zandvoort, we zijn erbij gekomen op Radio Zandvoort, dus ook in Heemstede zijn we het beluisterdag. Heemstede, vlak onder de rook van deze studio natuurlijk, Aardenhout, Bentveld, Haarlem, allemaal welkom, welkom, welkom. We gaan naar de Hollies, dat is een Britse band die zijn grootste hits had tijdens de jaren 60 en de eerste helft van de jaren 70. En uh, ze, ze speelden in een stijl die veel leek op de Mercy Beat uit Liverpool... waar de Beatles vandaan komen. En ze behoorden tot de succesvolste band uit de periode van de Britse invasie. Sorry, Suzanne. Is hem niet. Dit lijkt wel een karaoke versie. Dat is een mono versie met het verkeerde kanaal. Mensen, we gaan eruit met een wel een mooi nummer. Dat het wel goed doet. Bedankt voor deze aflevering. Luisteren naar deze top 40 hits uit de periode 1960-1974. Bedankt Benno voor de techniek. We gaan naar Mary MacDonald Laurie, oftewel de artiestennaam Lulu, Schotse zangeres. En ze heeft in 1964 op 15-jarige leeftijd al een grote hit gehad met haar versie van Shout. En speciaal in deze oude Veronica Top 40 hits gaan we luisteren naar Boom Boom Boom Bang Bang. Tot volgende week, dag!